Uh, 6 november 2010. Uh, ik hoor mezelf een beetje rondzingen, maar dat uh, kan er wel uit denk ik. Ja. Uh, we beginnen gewoon bovenaan. De techniek heb je al gehad. De gastvrouw Schijnerscheep, uh, heer, is uh, don de grebber. Waar is die? Daar, tegenover. Goed. De redactie is weer gedaan door Yvonne Roosenaal en de presentatie. We zijn vandaag met z'n drieën. Richard, welkom.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 Over de DJ contest en de jongeren hebben En uiteraard over het stoppen van het kunstfestijn Maar dan ben ik weg Want om 12 uur is er het Zandvoort 500 spektakel op het circuit En daar gaat straks ook natuurlijk het onderwerp over Is, nou. is daar wel een extra geluidsdag voor aangevraagd?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 We willen graag aandacht vragen voor de barbattle. Die gaat plaatsvinden op 9 december uh, 2010, tussen 8 en 1 uur, in de Fame in Zandvoort. Ja. Uh, nou, Dave Douglas, dat is uh, uh, de initiatiefnemer van de barbattle. Hij wilde eigenlijk even iets doen voor het goede doel. Uh -huh. En uh, zodoende is hij een barbattle gestart. En uh, dat is, houdt in dat er 12 teams worden ingezet in de kliksbaan, uh, Lauren Hardy en de Fame... En die strijden tegen elkaar voor het goede doel. Mm -hmm. ja, ik ben nog een beetje uitgeput van het fietsen, mensen. Dat is uh, <laughs> <laughs> um, wel goed voor de bed. Altijd te laat, hè? Maar, uh, ja. maar over. Ja. Uh, wat jullie twee zijn. Maar uh, jullie twee doen dat. Maar met de, nou, nog een aantal mensen. Maar, Juist, uh, ja. maar als het goed is, zijn dat altijd van. Of van een Zandvoortse uh, sportclub. Of Klopt. van een. Ene, van. Ja. van waar, waar, waar moeten we jullie in uh, we zijn plaatsen? van een Zandvoortse hockeyclub. Daar, dan weten we dat heen. ook weer. Ja, ja. dames 1. Oh, dat is wel mooi. Oh, ja. uh, dames 1 gaat ook in de barbecue.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 meegemaakt dat mensen dat als plezierig ervaren. En dat blijkt het uit de handtekeningen en ook uit de reacties die dus mensen ons gegeven hebben. Ja, nou heb ik hier voor mij een, uh, een brief liggen van de Stichting Vrienden Park Zandvoort in oprichting. In oprichting, ja, ja. klopt. Um, daarin geven jullie, zeg maar, jullie zienswijze op, zeg maar, de ja, nog niet definitieve beschikking. Ja, dat klopt. Het gaat eigenlijk om de voorlopige beschikking die de provincie heeft afgegeven voor nou. de 12. Zij hebben dus een, uh, een, een exploitatievergunning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 moet kunnen invullen om, om, om, om te kunnen evenementen te kunnen organiseren. Ja. Buiten die 12 dagen waar die echte grote evenementen georganiseerd kunnen worden. Buiten die 12 dagen. Ja, buiten die 12 dagen. Ja, want dat is heel belangrijk, want in het in de voorlopige beschikking staat dat die 12 dagen ja, onder, in, in die honderd zitten. Eh, 100 ja, dagen ja, zitten. Ja, ja. ja, goed, maar 12 is het ook ten opzichte van.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 Die dus dat anders wilden invullen. Die hebben ze al jaren geleden ingediend. Voordat die gedeputeerde, die er nu over gaat, daar dus zat. Ja. Die was daar blijkbaar niet van op de hoogte. Dus er is een aanpassing gedaan op de exploitatievergunning, die dus ter visie kwam. Daar komt dat trainen vandaan. Hè? Daar komt dat trainen vandaan. En de aangepaste versie is de definitieve versie geworden. Okay. En niet de vergunning, want de exportatievergunning die besproken is met Taters. En dat is natuurlijk heel vervelend, want als dat dus aan de hand was geweest dan ja. had het natuurlijk, val je natuurlijk vrij iedereen aan het bel getrokken. Uh, dus dat is nu uh, boven water gekomen. Ja, en gelukkig, gelukkig nu wel. Nu heeft iedereen zijn zienswijze weer ingediend. Jullie, de gemeente, ja. stichting geluids in de Zandvoort. Ja. Dat wordt gehusseld, en dan wordt hier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 Het is, het is een stichting. Een ja. stichting heeft geen ah, leden. Hun hebben hun zienswijze al Maar liggen, je, die zijn he? toch ook een stichting? Zie je nee. hier? Nou, dat staat hier ook. Ja. In oprichting. In, in ja. oprichting. Ja. Dus het wordt, als het goed is, wordt het straks een andere stichting? Nou, er is, er is ons inderdaad gezegd: het is misschien interessanter ja. en leuker om een vereniging ervan te maken. Want ja. daar kan je wel ja. lid van worden. Dan heb je leden. Ja. Dan heb je leden. En dat is democratisch, Waarder. Dat is democratisch. En ja. die naam komt een beetje omdat uh, in, uh, in Assen, ja. daar zit ook een stichting Zichting. vrienden van, van het city circuit Assen. Ja, okay. En daar is uh, een beetje de inspiratie uitgekomen. Wij, wij, wij hebben het idee van: luister, wij, wij laten heel duidelijk hoor, zien hm? dat wij mensen achter ons hebben die ons steunen. Ja, niet ik vind dat bij Stichting Geluidzin vind, vind, vind ik dat niet terug. Oké, okay. okay. ja. duidelijk verhaal. Dank jullie wel voor, uh, voor de bijdrage in de uitzending. Ik uh, ga eerst even uh, kijken wat, uh, wat. Nou, dan gaan we eerst even muziek draaien. Dat lijkt me wel verstandig. En dan uh, gaan we over naar het volgende onderwerp. Hebben jullie moe? Nee. <sluziek> Schuif <en> dicht. <sluziek>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 The bells of the cathedral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 Maar ik zou zeggen, na de uitzending gaat u daar maar eens rustig over verder praten. En uh, weet je nog wat je radionaam was in die tijd? Rob van der Velden. Dat heb ik ook gehoord. Maar mijn vraag is, waarom was dat van der Velden? Uh, nou, er was vroeger een uh, piraat in uh, Amsterdam. Radio Decibel. En daar de presenteerde een Johan van der Velden. En ik had ook een radionaam nodig. Ik denk nou, mooie naam. Die doen we. <laughs> Mooi.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 Nou, het was zo, We hadden een, uh, een radiopiraat in Stamford, Delta Radio, de naam is uh, net al gevallen. En... Op een gegeven moment kwam de mogelijkheid om lokale radio te maken in zicht. Mm -hmm. Met een aantal jongens uit Haarlem en mijn neef Bas de Baar. Ja, was hij degene die ook dat jongenskoor heeft geregeld? Ja, want als ik aan een Bas denk, denk ik er maar aan één aan ja, Bas. Klopt. klopt. Ja. Ja, hij staat ook een beetje breed uit te lachen daarachter. Achterin, hè? Met dat met jongenskoor. Dus die, die hadden de mogelijkheid gezien om uh, zeg maar een uh, lokale radio hier op te zetten. En uiteraard werd ik daarbij geroepen. Als radioman om mee te helpen. Ja, dus eigenlijk een beetje uh, degene die uh, verstand had van zaken, hoe, uh, hoe je een radioomroep eigenlijk uh, moest laten klinken. Want jij had al enige ervaring erin. Uh, ja, klopt. Dus uh, op een gegeven moment. Uh, ja? Wat, wa ja, nee? Op ja. een gegeven moment uh, besluiten wij om uh, met de Delta Radio te stoppen, mm -hmm. En uh, omdat we doorgaan als, uh, als lokale omroep. Ja. Yeah.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 Laten wij dan maar even nog een stuk muziek draaien. praten we zo nog even verder. Want uh, het, uh, het is natuurlijk wel even wat als je zomaar de versiersel van Haar en Majesteit uh, krijgt opgespeld. Eerst muziek. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing a key.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 Leuk als je zo moet gaan improviseren. Ik zou bijna willen vragen of Albert-Jan Vos nog even deze kant op mag komen. En Albert-Jan Vos nog even een stuk naar voren. Want dat is het andere gedeelte van de Zaterdagmiddagclub. Want we waren gebleven bij het begin van CFM, Rob. Want we zijn nu inmiddels al... Terwijl we nog even wat felicitaties links en rechts nog even worden gegeven.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 En dat, is, heel... dat is mooi. Namens uh, uh, het circuit en met name Robbie en ondergetekende. morgenochtend om 11 uur word je opgehaald en morgenmiddag ga je een uh, eindje racen op het circuit. Op school, Kijk. Op. <laughs> Ik dacht heel even, Albert-Jan, toen jij met die koffer aankwam, dan dat, dat hebben we de nieuwe minister van Financiën, maar uh, zo, uh, zo was het in ieder geval nog niet. Zo was het niet. Ah, nee. ik, ik geef alleen maar weg. Oké. Okay. Uh, nou, <laughs> oh, dat wordt een uh, mooie dag. En Super. Over, over het circuit gesproken, uh, voor 500 toch? Ja, jij zit vanmiddag daar, hè? Ik ja, het wel, hè? Ja, regenjas mee? Ja...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 Dus zet je schrap voor de cirkus aan de zee, want de lol telt hier voor twee. Een heel klein stukje paradijs op aarde, beter bekend als Zandvoort bij 35 graden. Feesten in het dorp de meiden zijn, in de dag op een strand in de zonneschijn. Ik ga vandaag naar Zandvoort, Welkom in Zandvoort. Feesten in het dorp bij de meiden zijn, in de dag op een strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort, welkom hier.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 mijn ziek noor zeg nou, want het water is zo koud, echt niet meer normaal. Maar eenmaal aangekomen, wil je niet meer naar huis. Ja, zomertijd een zee, met tweede thuis. Feesten in het dorp, er midden zijn in de dag. Hij in het dorp waar de zijn hey man, daar ligt Wil Smith